1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In een bordeel in Doetingem is een prostituee doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. De omgeving van de seksclub werd afgezet na het incident. Met een politiehelikopter werd naar de dader gezocht. Later op de avond hield de agenten twee verdachten aan in Arnhem. Er wordt onderzocht welke rol de man en de vrouw hebben gespeeld bij de schietpartij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 23 jaar was hij aan de macht geweest. Vandaag wordt bekend dat de rechtszaak tegen de voormalige president volgende week maandag begint. Zijn zaak wordt zowel voor de burgerrechter gebracht als bij de militaire rechtbank behandeld. Benali wordt onder meer verdacht van moord en corruptie. Zijn advocaat noemt de zaak tegen de voormalige president een schijnproces. De president van Tsjetsjenië is erg ontevreden over trainer Ruud Gullit bij voetbalclub Terre Grozny. President Kadirov heeft op zijn website gezegd... dat de volgende wedstrijd moet worden gewonnen. Anders moet Gullit vertrekken. Terek Rozny staat staat veertiende. Volgens de president is Gullit meer bezig met het nachtleven dan met voetbal. Het weer in het oosten is nog wat regen. Maar vannacht wordt het overal droog. Minima rond 14 graden. Overdag zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Tot zover dit NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. Er staan twee files door mensen die naar Pinkpop zijn geweest. en die nu terug naar huis gaan. A76, Heerle richting Geleen. tussen Voerendaal en Nut 3 kilometer. en tussen Spouwbeek en Geleen nog eens 2 kilometer. Tot over de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCV. In het eerste uur kon u luisteren naar Jim Stolzen. Hij schreef een boek over een nieuwe manier van zaken doen. En heeft de Founder Institute naar Nederland gehaald. Een plek waar jonge, maar ook trouwens niet jonge... waar nieuwe ondernemers terecht kunnen... die een zetje nodig hebben, die begeleiding nodig hebben. En die dan misschien iets prachtigs, mooi nieuws kunnen gaan starten. Mijn vraag aan jou in, het eerste, in de tweede uur van Kaaseloon is... Uh, heb jij een briljant business-idee waar je in gelooft? Ga je mee de markt op? Of heb je dat nooit aangedurfd? Bel ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Stuur een mailtje naar kazeloonen. ncv.nl. Of twitteren. Hashtag Of hashtag Et, goede nacht. Ja, goedenacht. Heb jij een ik, een... ik moet verstaan. Jazeker, luid en duidelijk. Ja. Ik uh, heb toch weer een keer naar uh, Jim Stolzen geluisterd. Toen had ik ook op uh, het programma Strip Kunststof. En het uh, sloeg bij mij in als een bom te... dat hij het gedachtegoed vertaalde waar wij mee bezig zijn. Maar ja, het is nooit gehoord en hij heeft natuurlijk uh, succes omdat hij net in een uh, omslagmoment zijn kans heeft gepakt. En ik ben blij dat het hem gelukt is met de frisse ideeën te komen. Ja, en wat, wat, wat doe jij precies? Nou, ik ben bestuurslid van de taxicentrale Amsterdam. En wij zijn bezig met een cultuuromslag om dus aandacht aan de klant te geven. Ja. En die aandacht die is bijvoorbeeld nou dat je in, uh, bij cafés en restaurants... Hoe kunnen, we de, hoe kunnen we daar aandacht geven? Nou, wij hebben dus geïntroduceerd de belknop. Dat houdt in, als een klant een taxi wil hebben... dat de restauranteigenaar op een knop drukt... en uh, het komt door op de taxicentrale wel een café en dat, het, dat die taxi meteen gestuurd wordt. Ja. Ten tweede, wat een ergernis voor de mensen is, als ze aan het bellen zijn, dat ze zo slecht de taxicentrale aan de lijn krijgen. Nou, wat hebben we bedacht met een softwarebedrijf? We moeten iets gaan ontwerpen. Nou, ik ben niet zo heel technisch, maar we hebben een app die kun je dus van de taxicentrale site afhalen. Als je die uh, gelaaien hebt, bijvoorbeeld in een, in een iPhone en je moet een taxicentrale hebben, je gaat het, uh, die, uh, dat embleempje naar voren, oh. logo, je drukt erop, de satelliet ziet dat, wie en waar er gebeld wordt, de taxinummer wordt doorgegeven wie er komt en de telefoonnummer erbij. Dus ik heb meteen contact gelegd. Dus het is heel snel, dus je hoeft niet meer te bellen. Die ergens ben je kwijt. Maar, maar het, het belangrijkste is, wat jij zegt is... Aandacht. Het gaat niet om het vervoeren van mensen, maar het gaat om aandacht. Het, het gaat in de eerste plaats om aandacht. Het is maar een heel eenvoudig ideetje. als je dus met de businessklas gaat rijden en het regent erg. en je gaat met de zakenman, je doet de paraplu omhoog. en je gaat met de zakenman naar dat hotel toe. dan is dat noem ik, dat noem ik namelijk een stukje sociale investering. Dus een sociaal, sociaal investeringsgeld noem ik dat. Dat ja. verdient zich altijd terug. Ja. Ook met bonnenschrijven. schrijven. Het is altijd een geëmmer om bonnetjes te schrijven. De mensen hebben haast, moeten bonnetjes aftekenen. Nou, wij hebben bedacht de klantenkaart. Dus mensen die zo'n kaart hebben, die stappen de taxi in. Die halen door de creep, uh, Door de... Hoe noem je dat? Waar je de American Express... Door, nou, ik heb niet eens meer maar Waar je de American Express doorheen haalt en je, je, je betaalt. Mm -hmm. Dan kun je ook namelijk die klantenkaart doorheen halen. Dus ja. dat wordt meteen gefactureerd. Dus ja. je moet het zo goed mogelijk... Moet je, het, uh, moet, je het, uh, ...moet je de mensen aandacht geven. Maar de basis is namelijk, omdat we namelijk met zoveel ondernemers werken... ...moet je eerst de ondernemers moet je dus motiveren. Dus wat hebben wij? Een straatoverleg. Een straatoverleg geeft aan... Wat de perikelen bij de klant is. Wat de vraag is wat de klant is. Wat de moeilijkheden zijn. En dat wordt elke maand besproken. En dan gaan we kijken wat, welke aandacht kunnen we aan die klant verbeteren. Ja. Nou, en dat maakt steeds beter. Want we krijgen steeds meer contracten. En we proberen natuurlijk uh, een beetje een productverbreding te krijgen. Dat we uh, ja, verschillende producten aan de klant te kunnen leveren waar ze om ze vragen. Maar nee, dat is de belangrijke. Nou, ik als ik Jim Stolzen hoort die ja, aandacht. Ja, het, het grappige is. Dat is ik ik heel belangrijk. Ik, ik denk de emotie, dat hij heel bij... Emotie, Emotie is een onderdeel van je aftersales. Ja, ja, nou goed, ik denk dat hij heel blij zal worden van, van jullie voorbeeld. Um, ja, absoluut. Want wat uiteindelijk gaat het er in zijn verhaal natuurlijk om... dat maar dat misschien niet in alle gevallen zo werkt... maar dat, dat aandacht eigenlijk uh, belangrijker is... en dat het maken van winst dan uiteindelijk dan vanzelf wel volgt... als je maar onderscheidend genoeg bent in het geven van aandacht. Ja, dat is juist. Iedereen heeft een, heeft een kleuring... En meestal is het allemaal dezelfde. Nou, jij moet proberen een andere kleur te geven dat je opvalt. Ja, ja, ja. Nee. En, dat is, en, dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk het sociaal kapitaal wat je gebruikt. Het komt er zelf weer terug. Ja. Ja, het is hey, overigens wel dus, heel herkenbaar, want uh, ook de gasten van Casaluna uh, ja. worden gehaald uh, door taxis. Nee, wacht even, ik ga me even, even mijn zin afmaken. Ja. De, ook de, de gasten van Casaluna worden door een taxibedrijf gehaald. Ik zal geen naam noemen, maar dat is ook een bedrijf die wij graag hier halen, omdat ze heel veel aandacht aan onze klanten besteden. Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja, die gaan echt met een goed gevoel komen ze hier en met een goed gevoel gaan ze weer weg. En zo werkt ja. dat ook. Ja, maar het punt is namelijk, je moet je mensen, je medewerkers daarin motiveren. Want die moeten je businessplan uitvoeren. En dat is het belangrijkste. Die mensen moeten erachter staan. En hoe doe je dat? Hoe doe je het Om de mensen... om dan duidelijk mee te communiceren. En door te communiceren... dan voelen ze zich betrokken bij het bedrijf. Ja, maar wat zeg je dan tegen Want zeg je dan tegen ze van... luister eens goede vrienden... je denkt misschien dat jij uh, geld verdient door mensen te vervoeren... maar dat is onzin. Je moet ze aandacht geven. Dat nee, is... Ja, dat is onderhand. Maar kijk... Bij het meeste bedrijven is het zo, je bent met een businessplan bezig en de mensen weten niet waar het om gaat. Of dat iemand met een goed idee komt en die wordt namelijk afgeserveerd en die wordt niet mee gecommuniceerd... ...bang dat diegene die erboven staat zijn positie ter discussie wordt gesteld. Nou, ja. dat wil ik eruit hebben. En als je dat eruit hebt, dat je mensen ook weer op een lijn krijgt, dan kun je namelijk je aandachtseconomie gaan gebruiken. Ja, oké. Okay. Dat is zo belangrijk. Ik, ik vind het heel duidelijk. Dank dat je belde het. Ja, tot je dienst. En veel succes en nog een goede ja, nacht. Dankjewel. Moet je nog werken okay. trouwens? Nee hoor, ik ben vrij. Morgen ga ik weer werken. Oké. Okay, dat... Dus ik ben, uh, ik zeg altijd werkvloer, en innovatie, samenkoppelen. Als je het beste wat er is. Ik kan bijna niet geloven dat je taxichauffeur bent. Je klinkt als een dokter anders, maar je hebt er goed over nagedacht zo te horen. Oké. Okay, hey, dankjewel. <laughs> Hoi. Hoi. Rob Wildering, goedendacht. Goedendacht. Je mag het zeggen, Rob. Eh. Een mededeling van uh, waar jullie het over hadden: uh, ondernemen, een, een idee hebben en, uh, en, en dan uh, <coughs> misschien toch nog weer wel of niet lukken. Ja. Nou, daar heb ik, ik een aantal jaartjes terug, ik denk 1999, 98, weet ik veel, uh, was ik een paar dagjes in uh, Parijs. Er lag op uh, in, in een zonnige gras van Plastikvorstjes. Zag ik opeens iemand voorbij komen op een step. Mm -hmm. Een aluminium step. En er waren ouders met kinderen achterop in de... In de uh, uh, nou, ik weet niet hoe het heet, maar in de rugzak. Maar toen uh, ze zei tegen mijn vrouw, wat is dat nou? Dus ik heb uh, in de twee dagen daarna. heb ik iemand van, uh, uh, van die step afgesleurd. In, uh, waar heb jij dat ding vandaan? Hoe lang geleden is, speelde dit? Nou, ik denk, ja, 98, 99. Oké. Okay. Um, um, ik heb twee van die dingen gekocht. Uiteindelijk. En um, ik heb ze mee naar Nederland genomen. Ik ben in. Um, toen heel veel aan het bellen geweest en um, heb de ontwerper in Zwitserland uh, gevonden um, daar had ik een overeenkomst mee om die dingen voor Nederland uh, te importeren Want jij dacht Rob, dit is handel? Ja, dat dacht ik Ja, dat, dat was duidelijk uh, uh, dat was Rob dit ja. is handel ja. en eh uh, ik ben toen, ik maak het even kort. Um, ben toen in Conclave gegaan met mijn uh, bankaire uh, faciliteiten. Uh, <tie> er moest van alles uh, geregeld worden. En een compagnon gezocht uh, die de uh, shipping uh, kon doen. En het was een vrijdag. ...dat ik ge werd gebeld door mijn uh, uh, uh, bankaire uh, secondant. Ja. En ja. die zei van... hey Rob, weet je dat die dingen inmiddels ook liggen bij de V&D? Oeps, precies dezelfde stepjes? Voor de helft van het bedrijf. Ai, dat is heel vervelend. Jij had contact met de, de, de Zwitserse ontwerper. Um, ja. Je... Maar je had, je had al wel een plek gevonden om die dingen te laten maken ergens? Ja, bij de Chinezen. Oh, je wilde ze bij de Chinezen laten maken. Nee, je hadden ze gewoon uh, per container binnen. Ja, ja, ja. maar dat, dat trucje kan V&D ook. En, en die hebben het voor de helft gedaan. Yes. En dat was de oefening meteen voor jou? Um, daar heb ik 48 uh, uur over nagedacht. En toen zei ik van... Um, cut it. Eh, uh, that's no deal. Ja. Ja, nou jammer. Dat is, uh... en je, hebt, je hebt niet nog aan alternatieven gedacht... om dat stepje uh, op een andere manier aan de man te brengen... of het bijzonder nee. te maken... of nee. Er nee. bijzondere service aan te koppelen? Nee, helemaal niet. Heb je het eerste uur gehoord met Jim Stolze? Ehm uh, Gedeeltelijk. Zijn punt is, is dat uh, bedrijven nu we, uh, vooral kijken naar uh, hoeveel geld stoppen ze ergens in... en vooral hoeveel geld halen ze uit die investering. Return on investment. Maar nee, dat nee. zij juist moeten kijken naar return on uh, uh, aandacht. In goed Nederlands. <lacht> en dat, uh, zou jij nu iets anders kunnen bedenken? Oh, ik bedenk voortdurend iets anders. Uh, het maakt me ook niet uit waar het over gaat... Uh, maar de, eh, eh, de reden dat ik je even bel is, um, het is een, uh, een, een, een, een, een poging uh, van een particulier uh, die zich begeeft in een terrein. En dat had ik, dat had ik van tevoren kunnen weten. Oké, okay, goed. Maar uh, zo dom ben ik geweest. Nou ja, weet ik, uh, niet, weet ik niet. Maar je, je, bent er verder, je hebt er gewoon pech gehad of zie ik het afkeerd? Waar de grote wereld op inschiet. En daar had ik geen rekening. Ik, ik zat alleen op de Vosjes. En ga zo zo'n rijden op zo'n zo stepje. En ik van, dat kan iets worden. Nou, dat werd ook iets. Want ja. die Sinterklaas, ik geloof dat je in september, een, een september hebt uitgevoerd. En uh, het lag uh, bij Sinterklaas... Uh, en lagen ze overal in de, in de pakket. Oké, okay, goed. Helder. Jammer, mislukt. Missie mislukt. En, en leergeld betaald, maar waarschijnlijk net op tijd weer wakker geworden. Toch, Rob? Sorry, dag. Dank voor het bellen. Oké. Okay. En een prettige nacht nog. Dankjewel. Jij, jij ook. Heb je een briljant business-idee waar je in gelooft? Ga je mee de markt op of heb je dat nooit aangedurfd? Bel ons op het gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Twitteren kan hashtag Kazaluna of hashtag Dumosh. En dan halen we jou de uitzending in. We gaan muziek draaien van Paula Nutini. Een 18-jarige Schot is dat. Klinkt niet eens zo, maar het is toch zo. Uh, uit Glasgow debuteerde in 2006. En dit liedje heet Jenny, don't be hasty. was Jim Solsen te gast, degene die TEDx naar uh, Nederland haalde, degene die de Founder Institute uh, naar Nederland haalde, waar uh, jonge mensen en oude mensen trouwens ook met uh, originele ideeën gekoppeld worden aan rotten in het vak die, uh, die hen kunnen helpen en inspireren. In dit uur wil ik graag praten over uh, bijzondere ideeën. Heeft u wel eens iets moois bedacht? Heeft u wel eens een uitvinding gedaan? Heeft u wel eens uh, iets bedacht waarvan u dacht... nou, ik snap niet dat anderen het niet bedacht hebben? Of is er een uitvinding die hoognodig gedaan moet worden? Heeft u een briljant business idee waar je nog steeds in gelooft? Ga je daarmee de markt op of heb je dat nooit gedurfd? Bel ons op 0800-1121, 0800-1121. Stuur een mailtje op kazeluna.ncf.nl, kazeluna.ncf.nl. Twitteren kan, uh, hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. Dat zijn allemaal manieren waarop je ons kan bereiken. Een briljant idee, een uh, business idee waar je in gelooft of iets anders opmerkelijks. Colin, goedenacht. Goedenacht Frank. Je mag het zeggen. Uh, nou, uh, één idee wat ik sowieso even wilde delen met de mensen, uh, dat is niet van mij helaas. Uh, dat is de tegenhanger van Spotify waarover gepraat is. Mm -hmm. Dat heet Bandcamp. Bandcamp, dat ken ik ja. niet. Nee, dat is dus best nieuw. En uh, het coole daarvan is, want ik ben zelf dan muzikant... en ik reed terug vanuit de oefenruimte en ik dacht... oh, dit is een interessant onderwerp. Ja. Uh, Bandcamp, daar kun je aan je fans muziek verkopen... maar dan kunnen ze zelf bepalen hoeveel ze ervoor geven. Oké, okay, maar je zegt Bandcamp, uh, C-A-N-P? Als... Ja, als één kamp. Als een kamp, bandcamp.com. Bandcamp muzikanten kunnen er hun eigen muziek op zetten en, en de ander bepaalt dan wat dat waard is. Ja, en je kan het als download, maar ook je fysieke album kun je dan verkopen. Oké. Okay. En daar kun je goodies bij doen. Dus als je hem als download aanbiedt, kun je het CD-hoesje er dan in een PDF-je bij zetten dat ze hem zelf kunnen branden. Dat kan. En heb jij daar muziek van jezelf op gezet? Ja, daar ben ik nu mee bezig. Uh, want ik uh, kom er nu als muzikant ook wel achter uh, hoe moeilijk de muziekindustrie is om je uh, om ding te doen. Dus uh, uh, volgende week hebben we een CD-presentatie, maar dat is allemaal een eigen beheer. Maar die is dan vanaf volgende week op Bandcamp ook te koop. En, en wat, wie, wie zijn we in dit uh, verband? Oh, ja, we is mijn band, uh, de Colin Hoeven Band. En uh, ik ben uh, singer-songwriter uit Nijmegen. En uh, ja, we, we, we spelen mooie luisterliedjes. Dus als je een beetje James Taylor-achtige muziek mooi vindt en John Mayer luistert, dan. Uh, dan vind je deze muziek hopelijk ook wel mooi. Ja, dit, dit zijn natuurlijk toch weer allerlei uh, interessante ideeën. Want je, je hebt ook zo'n andere... Uh, hoe heet dat ook weer? Oh ja, cellenband uh, gehad. Ja, maar dat is die een beetje over de kop gegaan, geloof ik. Ja, is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoor er niks meer van. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Dat, daar heb je absoluut gelijk in. Maar ik weet niet of dat nou betekent dat ze niet meer bestaan. Maar... Ja, want dat dan kon je mensen sponsoren... om uh, hun eigen CD te gaan opnemen. Dat was die. idee. Precies. Precies. Maar als je dan het niet haalde, je target... Dan moesten al die mensen hun geld weer terugkrijgen. Hmm, Cellarbend bestaat nog. Ik, zie, ik, ik zit ondertussen even, heb ik snel even ingetikt. Ja. Ze bestaan nog steeds. Ja, ja. ja de gedachte is dat, dat, dat mensen kopen dan als het ware een, een CD uh, of een stukje van die CD. Uh, of één exemplaar vast. zodat jij als muzikant de studio in kan. Dat, dat is de ja. gedachte. Ja. ja. Oh, oh, oh. Maar ik geloof niet dat het ja. heel goed werkt. Ik weet ook niet zo goed waarom niet. Maar... Nou, ik denk dat het ook is omdat nu iedereen gewoon. Uh, dat is weer het mooie van de technologie. Iedereen kan een cd'tje opnemen nu. Ja, je kunt het de gewoon de thuis doen. Het is ook veranderd. Ja, je kan het thuis doen, je kan het uh, op je werk doen. ergens, Je kan een loods huren of een vakantiehuis zelfs. En dan kun je opnamespullen neerzetten en gaan. Ja, ja, ja, alleen voor de zang en voor de drums heb je nog wat nodig. Uh, nou ja, uh, een kennis van mij die, uh, waarmee ik volgende week samen een cd-presentatie doe. Hij heeft dan zijn eigen bandje opgezet. Die heeft gewoon in België een huisje gehuurd, een week lang. En uh, een mengpaneel gehuurd. En die, uh, ja, je die hebt niet zulke hele blije vakantieburen dan. <laughs> Qua herrie, ja? Ja, precies. Maar ja, het kan wel. Ja. Grappig. Uh, maar voor jou opent dit perspectieven, uh, dit soort uh, dingen als uh, bandcamp? Ja dat, denk, ja, dat hoop ik wel. En het is, het is natuurlijk als muzikant heel belangrijk om ook inderdaad die aandacht van mensen te krijgen. Uh, je moet mensen aan je binden. En het is niet zo van, ja, hier is een cd'tje, geef me geld en daar hoef ik je nooit meer te zien. Nee, nee, nee, nee. Nou ja goed, we, we, we hebben in het eerste uur natuurlijk ook kunnen leren dat uh, het ook heel erg gaat om aandacht. Om, om ja. onderscheidend te zijn juist door de manier waarop je doet. En een ander interessant ding wat, uh, wat Jim Stoltz in het eerste uur zei is: wat, wat heel erg goed werkt, is businessmodellen waarin juist eerst dingen gratis weggegeven worden. Ja, en dat kun je dus met het Bandcamp ook. Je kan ook uh, een aantal tokens uitdelen aan mensen, dat ze bijvoorbeeld dat je 200 mensen uh, gratis een download geeft. Ja, precies. Ja, ja, ja, dan doe je het in feite al een beetje. Dan geef je wat weg. En dan, ja, en maar, maar goed. Wat, wat grote professionele bands, uh, maar echt grote bands doen, is, uh, sommige althans, is gratis muziek weggeven. RWM uh, heeft dat onlangs ook gedaan met een CD. Ja. Uh, en dan nog geld verdienen door de goedwil en het feit dat mensen naar concerten komen. Ja, maar dan heb je wel uh, zeg maar het startkapitaal nodig om zo'n optreden neer te zetten, en uh, gemiddeld stadion optreden, dat. Nou, dat kost je denk ik wel 40.000, 50 50.000 euro per avond. Ja. Ja, dan moet je wel hebben liggen dan. Ja, precies. En dan kun je het ook weer terugverdienen op die manier. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik, uh, ik wens je veel succes. En, uh, en, en, en veel sterkte als de cd er is. Ja, dankjewel. En dat kunnen mensen dan kijken op colinhoeven.bandcamp.com. Oké. Okay. Dankjewel, nou, Colin. En, en ik heb nog één idee. Ja? Maar dat, daar, heb ik, ja, daar kan een ondernemer die misschien handig is wat mee. Want ik een sportscholen die groene stroom... Leven. Als je nou gewoon al die mensen die zitten te zweten op een, op een home trainer, als je dat aansluit op een accu ja. en die stroom die verkoop je door, dan ga je mensen geld geven om lid te zijn van die sportschool. <laughs> dat is ook gewoon opmerkelijk, ja. Ja, ja, ja. Al die, die mensen die zitten te spinnen en zo. Gewoon. De, nou, uh, lidmaatschap. Terwijl ze creëren energie. Nou. Ja. Maar ik, ik ben zelf geen handelaar, dus mensen die nu denken: oh ja, idee, nou doe er wat mee. Maar het, het zat in mijn hoofd. Daarvoor belde ik ook even. Dus ja. dan heb ik nou, twee dingen gemeld. Ja, ja god, wat grappig. Ja, nou goed, er, er zijn vast natuurlijk al manieren om dat inderdaad te, te gaan doen. Um, want uh, dat was ook aardig. Jim die vertelde ook uh, dat, dat er een werkplek is waar uh, mensen eigenlijk alles gratis mogen. Alleen op het moment ja. dat ze een, een, een echte kamer willen, dan moeten ze voor betalen. Maar dat, ja, dat kende is als, ik ook al die plek, ja. Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat het kan op die ja. manier. Ja. ja goed. Perfect. Dank je wel, Colin. En een prettige nacht nog. En een goede thuisreis. Dank je Heeft u een briljant business-idee waar u nog steeds in gelooft? Of wat u wilt gaan uitvoeren? Of heeft u in het verleden een heel goed idee gezien? Mislukken. Bel ons op 0800-1121. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Twitteren kan via het hashtag Kazeluna of hashtag DUMOS. Of mailen casaluna@ncv.nl. Ik jaag niet meer op jou. Ik jaag niet meer op jou. Er woelt niets meer in mij aan het einde van de zomer. Het jagen voorbij. Toen ik ophield jou te volgen en jouw sporen niet meer zocht. Bij de... Ik jaag niet meer op jou. Er wordt niets meer in mij. Aan het einde van de zomer. Het jagen voorbij. Nu ben je wie je werkelijk bent. Je geeft me meer dan ik kon dromen. Je geeft aan mij alleen wanneer jij wil dat het zo ver is gekomen. En uitrust aan de oever van het meer. Dat was uh, Baudouin de Groot, Het Jagen voorbij. Dat is van, uh, een soundtrack bij een film van Henk Hofsteden. Uh, muziek van Henny Vrienden met diverse vrienden van hem: Herman Vinkers, Frank Boeien, Telau, Tom Barman, Jan Rot en Baudouin de Groot. We hebben het over uh, uh, bijzondere uh, ideeën, briljante ideeën. Misschien ook wel niet briljant, maar gewoon heel klein, hele kleine ideeën kunnen trouwens ook heel prachtig en briljant zijn. Ga je ermee de markt op? Durf je het aan? Of heb je het nooit durven doen? Bel ons op 0800 1121 0800 1121 is ons telefoonnummer um, of mail ons ncv.nl. Ik lees even een mailtje voor die bij ons binnenkwam. Uh, het briljante idee dat uit de VS komt en door mij is doorontwikkeld tot een krachtig besparingsmiddel, heeft nog steeds niet de navolging die het verdient. Wij benchmarken advocatenkantoren op kwaliteit door een uitgebreide vragenlijst. Door anoniem te benchmarken is een aanbesteding van juridisch werk besparende bedrijven 30 tot 70 procent. Terwijl men inzicht krijgt op de kwaliteit die men kan verwachten. Een model voorkomt dat bedrijven of individuen die vatbaar zijn... voor reputation billing vanwege hun sterke merknaam... te veel betalen voor deze diensten. Nou, zo kan dus een klein idee heel groot zijn... en misschien ook wel heel goed werken ook. Bel ons. 0800-1121 is ons telefoonnummer over ideeën waar jij in gelooft... en die het moeten gaan maken of zullen gaan maken. 0800-1121.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 Se avessi amato mai, cercherai me, oltre di un caffè troverai solo me, se mi fermo un attimo io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 Non lo cambierai mai neanche se fossi tu, come il tempo a ma rimani con me, non mi un solo Rafael Gualazzi. Uh, Folia d'amore heet het liedje. Uh, en Rafael bij Tweede. Voor Italië op het uh, Songfestival uh, van dit jaar. Oleg, goedenacht. Um, het volgende. Uh, ik uh, ben uh, op het ogenblik vrijwilliger bij uh, Resto van Harte. Dat is een initiatief met 24 vestigingen inmiddels in Nederland. Mm -hmm. basis, Dus sponsors zoeken en allemaal dat soort dingen. Maar wat is het? Wat, wat doen ze? Het is een restaurant uh, wat in een buurt werkt... waar uh, eigenlijk heet het de drie generaties... waar uh, mensen bij elkaar gebracht worden. Dus heel veel mensen zijn eenzaam tegenwoordig. En uh, ook getone mensen. En het is ja, een multiculti gebeuren... Waarom heb ik nou terug uh, dinges? Want ik heb mijn radio uit, maar goed. Um, uh, in ieder geval, ik uh, uh, heb daar een tijdje als kok gewerkt. Mm -hmm. Maar dat trok mijn rug niet meer. En nu is het wel nog veel stommer. Nu ben ik door de tuinman. Uh, want ik zag een stukje braak liggen en... Uh, ik denk, nou, daar kan ik verschillende dingen mee doen. Omdat het de, de generaties is, wordt er ook met kinderen gewerkt. Dus ik kan het restaurant voorzien van producten uit de eigen tuin. Mm -hmm. En ik kan uh, natuurles geven aan kinderen. Het is zo in, op Kanaleiland in Utrecht. En uh, dat is nogal niet zo'n hele makkelijke wijk. En nou, toen dacht ik, dan, uh, dan kan ik iets doen aan de gezondheid van die kinderen... dat ze te dik zijn. Mm -hmm. uh, ik kan... Uh, natuurles geven aan ze. En uh, dat vinden ze hartstikke leuk... om zelf een zaadje te planten. Meester, meester, mag ik ook nog een zaadje? Was het laatst. Mm -hmm. en, uh, nou, en, en we kunnen... het restaurant voorzien... van... Uh, um, producten uit eigen tuin. Wel niet volledig... want het is niet zo'n groot stuk, maar... In ieder geval lekkere dingetjes kunnen we wel uit de tuin halen. Ja. En daar ben ik dus mee bezig. Ja, ja. nou ja, dat, dat, dat is een, een, een, een simpel en doeltreffend idee toch in dit verband? Ja, ik denk meestal nogal heel kort over dingen. <laughs> ja. nou, ik denk er wel lang over na, maar ik trek de lijnen wel het liefst graag heel kort. In de praktijk blijkt dat het niet altijd even makkelijk te zijn, omdat uh, er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden, met name met die kinderen. En het is niet altijd even makkelijk om dan de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar nou ja, het, het, uh, inmiddels heb ik contact gelegd met die, met die organisaties en, uh, wat helemaal vreselijk lachen is. Voor mij een hele nieuwe tak van sport. Is, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld zes ton grond losgekregen van de gemeente. Zes ton grond? Zes kuub, ja, maar dat is ook zes ton. 72 kruiwagens, meneer. Ja, maar, maar uh, grond, uh, uh, hem, die heb je om, nodig om dat land... Uh, om, ja, goed bewerkbaar te maken. Oké. Okay. Okay. En, uh, en, en vruchtbaar en... Uh, nou, ik heb het laten vrezen door uh, door uh, hoe heet het, de de, de hoofd, het Hoveniersbedrijf van de bouwvereniging, want die is er ook bij betrokken. En ik heb het laten vrezen door, eh, uh, door, eh. Uh, uh, nou, zit ik valk in herhaling, merk ik. <laughs> dat, gaan maar, uh, dat gaan we niet doen. Dat gaan we een einde maken. Dankjewel, Oleg, voor dit verhaal en, uh, en veel succes. Wanneer, wanneer, maar dat, hoop je... soort initiatieven, dat soort initiatieven, dat zouden veel meer mensen moeten ondernemen. Maar wanneer denk je dat die eerste uh, spullen van het land gaan komen? Nou, dat wordt wel toch in de oogstmaand, ergens in september of oktober. En dan gaan we een groot feest aanwijden. Nou, hartstikke goed. Veel succes ermee. Dank je wel. Dank je wel. Hoi, hoi, Ik lees even een mailtje voor van Paul C. de Jonge. Die heeft een mailtje gestuurd naar kazeloenen.ncv.nl. Zeer geachte heer Dumosch, We hebben een groep opgericht van gepensioneerde bedrijfsjuristen... die allebei de grootste bedrijven in Nederland hebben gewerkt. Ze kunnen tijdelijk werken voor opdrachtgevers... die gespecialiseerde kennis nodig hebben. In tegenstelling tot gewone uitzendbureaus... betalen de opdrachtgevers slechts 10% bemiddelingsfee... En na een jaar helemaal niets. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Zie www.thlp.nl. Thlp.nl. Paul C. de Jonge. Goed. Ook een initiatief en een idee. En misschien is dat ook wel heel erg goed. Dit soort kleine of grote dingen. Jack. goedenacht. Goedenacht. Heb jij een goed idee, Jack? Nou, ik wil uh, een tegengeluid laten horen. Een tegengeluid? Ja. Tegen de marketing. ja. Ik begrijp niet dat. Uh, dat jullie er zo meegaan. Het is vreselijk. Wat is vreselijk? Uh, marketing. Ja, maar maak even specifiek wat je bedoelt. Het woord zegt het al: uh, dingen uh, vermarkten. Uh, aan de man brengen. De, uh, commercie. Mm -hmm. uh, ook dat eerste gesprek met die, met die, uh, met die man. Jim mm -hmm. Stolze. Ja, volgens mij is I van Huis. Hij is niet van huis Nou, nee. Oh, oké, dat was iemand anders. Maar ik denk die aandacht voor, dat, uh, voor die uh, uh, marketing, voor die commercialisatie van de maatschappij, ik zou er meer uh, weerwoord aan willen bieden. Nou ja, ik, ik weet niet of je het hele gesprek gehoord hebt, maar hij, hij is nou juist, denk ik, daar heel genuanceerd van in. Het is trouwens ook niet een puur commerciële man, uh, maar hij zegt nou juist... ...bedrijven waren tot nu toe alleen maar geïnteresseerd in de hoeveelheid geld die ze uit een investering konden trekken. Ja. Uh, en uh, dat zien ze eigenlijk helemaal niet goed. Bedrijven moeten juist geïnteresseerd zijn in hoeveel hoeveelheid aandacht die ze in een klant kunnen stoppen. Ja, maar toch om geld te verdienen. Op, ja, en dan zal, dus, zal je zien, zegt hij, dat de bijvangst is dat ze meer geld verdienen dan daarvoor. Is dat zo? Ja, dat is een manier om... om uh... Maar voordeel jij het verdienen van geld als, als principe? Nee, maar het moet niet centraal staan. En dat merk ik nu ook uh, in, uh, in deze gesprekken. Dat, daar moet het helemaal niet om gaan. Dat is waar, waarom uh, we in deze maatschappij gekomen zijn, waar we zijn... waar we eigenlijk niet zouden moeten zijn. En wat bedoel je daarmee? Nou, dit is toch vreselijk. Ja, dat zeg je nou steeds, maar ik weet niet wat je bedoelt precies. Nou, ik, kijk, ik, ik, laat zal ik het heel simpel zeggen. Ik vind het heel erg als ik bestookt word met alle reclame, jou, waar ik niet om ja. gevraagd heb. Nou, dat vind dat ik wel. vervelend. Maar goed, in de meeste gevallen kan ik me ook heel makkelijk aan onttrekken. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Kijk gewoon naar de publieke omroep. Je mag, mag volgens mij uh, tien, tien minuten reclame per uur uitzenden... Is, is toch ongelooflijk. Ja. Het ja. gaat, gaat toch veel te ver. Wie heeft het ooit verzonnen? Ik, ik, hey. ik, ik, denk, ik denk echt, uh, de hele commercie beheerst bijna ons leven. En, uh, ik, ik ben er. Uh, dat kwekt een uh, maatschappij waar ik me helemaal niet uh, prettig bij voel. Overigens, even om terug te komen wat je over de reclame bij publiek omroep uh, zegt. Uh, de belastingbetaler profiteert daarvan over zo. Niet de publieke omroep zelf. Want uh, van die sterinkomsten. Uh, nou ja, in een goed jaar is dat 200 miljoen, geloof ik. Uh, betekent alleen maar dat wij, met z'n allen, uh, als burgers. 200 miljoen minder uh, hoeven ja. te betalen. Dus het gaat aan gaat nee. de belasting uh, terug. Je moet, je moet een andere keus maken. Je moet een andere keus maken. Ja, je, moet gewoon, ja. je moet gewoon een reclamevrije publieke omroep hebben. Ja. En daarnaast moet je gewoon een commerciële omroep faciliteren als overheid. Zo simpel is het. Ik, yeah. begrijp, ik begrijp niet dat we dit systeem... Maar het geldt voor meer, hoor. Ik denk, de reclame en de, de commissie. Ik ben van mening dat dat uh, veel te veel invloed heeft... Op, uh, op hoe wij onze samenleving inrichten. En daar zou het helemaal niet om moeten gaan. Ja, nou, goed. Vind, vind ik, hoor. Het is... Uh... Yeah. Ja. Nou ja, nee, maar ik, denk, ik denk dat heel veel mensen zich uh, in een of andere vorm wel erg reclame. Um, maar goed, daar gaat het nou over niet echt over. Het gaat ook nou, over, het over de mar nieuwe... Het is marketing. Marketing is, uh, is, uh, marketing is niet meer dan wat het woord zegt. Ja. En dan denk ik van, is dat nou wat je wil? Een product aan een man brengen? Ik denk van, nou, het gaat om een andere waarde in het leven... Ik vind onze maatschappij echt veel te ver. Uh, ja, ja, het wordt commerciëler, die 24-7. Ik begrijp het ook wel, ja. die ontwikkeling. Alleen ik denk: daar kun je toch ook eens tegenover stellen wat, wat, wat een andere manier van, van, uh, van leven of van denken. Ja, nou ja, misschien gaan we het ooit nog bedenken met z'n allen... zonder ja, uh, dat het. de economie <laughs> ermee op zijn kant gaat. Dat zou, uh, zou heel prettig zijn. Ja. Da dank voor bellen, Jack. Okay. En een hele prettige avond toch. Dankjewel, jij ook. Joe, hey. Ciao. Petra de Boeveren, goedenacht. Hoi Frank, ik wou eerst niet bellen, maar toen hoor ik deze meneer. En dan denk ik, ik wil toch nog even reageren. Mm -hmm. Want uh, deze meneer die heeft uh, of niet goed geluisterd, of misschien niet willen luisteren. Wat Jim heeft verteld. Nu heb ik ook zo'n eerste kwartiertje uh, gemist, maar ik ken hem een beetje. Dus ik denk dat ik weet wat hij heeft verteld. Uh, dit gaat namelijk niet over oude marketing. Dit gaat over een nieuw soort die je uh, eigenlijk. Ja, ik vind het ook geen marketing dat we het zo moeten noemen. Want wat je doet, is dus uh, toegevoegd. .gevoegde waarde brengen, uh, waardoor, uh, mensen, waardoor je mensen blij maakt. Dus je, je biedt iets wat mensen willen hebben. Mm -hmm. En uh, als die mensen dat willen hebben, voelen ze zich daar blij mee. Dan voelen ze niet dat dat in hun maag gesplitst is of dat iemand dat aan de man wil brengen. Nee, want zij voelen zich onderdeel uh, uh, van die community die inmiddels rond dat bedrijf of dat product uh, is gebouwd. Ja, ja en dat is een ander verhaal als uh, uh, wat deze meneer denk ik bedoelt deze meneer die bedoelt met marketing al die schreeuwen van uh, uh, koop mij hè en koop dit ja. en dat zenden en die tijd hebben we juist gehad je ziet dus dat de de bedrijven van de toekomst die uh, voor mijn gevoel uh, succes hebben, uh, juist dat niet doen. Dat die juist authentiek zijn, dat die geen lulverhalen vertellen... maar dat die een product uh, weten te bieden die toegevoegde waarde biedt... waardoor mensen dat graag willen hebben en ze daar ook blijven van worden. Dat is een hele andere manier van, van zaken doen, hè, wat ja. je beschrijft. En dat is ook de manier die Jim Stolz uh, beschrijft. Ja, uh, en ik doe het. Uh, dus uh, Ik heb vorige week bijvoorbeeld... Uh, ik heb 100, met honderd mensen ben ik wezen varen. En dat zijn allemaal mensen die uh, inmiddels uh, ambassadeurs... van een product van mij zijn geworden. En die praten daarover. Die, die maken daar foto's van. Die plaatsen ze online. En daardoor krijg je weer meer vragen. En oké, okay, dat zou je marketing kunnen noemen. Maar uh, het is iets waar zij blij van worden. En ik blij van word. En zij gun mij dat ik wat verkoop. En ik gun hun een mooi product. Ja, ja. ja, ja precies. Maar dan, dan snijdt het mensen aan twee kanten. Ja, ja want dan, en de oude marketing, dat waren transacties. En je gaat dus van transacties naar relaties. Dus um, uh, het gaat altijd om mensen. Uiteindelijk gaat het altijd om mensen. Dus uh, het is eigenlijk is het relatiemarketing. Zo zou je het ook kunnen noemen. Maar hoe kun je relatiemarketing uh, in, in de praktijk brengen? Uh, door uh, je basis moet een goed product zijn. Mm -hmm. En uh, ja, uh, het is toch communicatie. Dus mensen moeten zich uh, kunnen vereenzelvigen met, met iets. En dat kan je dus niet zo makkelijk met een product. Maar wel met een persoon. Dus uh, uh, producten worden gemaakt door personen. Uh, producten worden verkocht door personen. En iedereen begrijpt dat iedereen ook een boterham moet eten. Dus, uh, uh, dus door die communicatie uh, persoonlijk te maken... Uh, ja, uh, kun je dat bereiken? Tenminste, zo werkt het bij mij. Maar dan gaat het wel om je netwerk. En wat daarin uh, veranderd is, waarom dat nu kan en twintig jaar geleden niet. Dat is toch die techniek die het ons mogelijk maakt om, om uh, tegelijkertijd met veel meer mensen contact te houden. Ja, ja precies. Nou, ja, goed, noem dat de nieuwe mogelijkheden. En, uh, de belangrijkste marketingpay voor mij is namelijk die van. De private passie, passie. Dus je moet in ieder geval passie hebben voor wat je doet en wat je product is. En daar moet je achter staan. En ik denk dat in de toekomst het juist ertoe gaat leiden. Dat er gewoon minder troep op de markt komt. Omdat bedrijven tegenwoordig ook worden teruggevloten als ze verkeerd bezig zijn. Door ja. diezelfde mensen. Ja, precies. Nou, dank, dank voor bellen Petra. Oké. Okay. Fijne nacht nog. En een goede nacht nog. Dank je wel. Oké, okay, dag. dag. 0800 1121. een nieuw product, een, een nieuwe manier van doen, heb je daarmee te maken of heb je het in je hoofd zitten, ga je dat nog doen of heb je het ooit geprobeerd, bel ons op 0800 1121. het kan nog tien minuten lang op deze zender Radio 1. Herman, goedenacht. Ja, goeie, goeienacht. Ja, Ik ben nog een beetje slapig, ik werd wakker, uh, ik hoorde dit een beetje en ja. uh, ik uh, denk dat de passie ook plezier zou kunnen zijn, dat uh, passie vind ik een beetje moeilijk wordt. Ja. Maar uh, plezier. Uh, ik ben al een hele tijd bezig om uh, nieuwe balanssystemen te bedenken. Of die heb ik eigenlijk al bedacht. Ik heb zeg maar vijf nieuwe balanssystemen bedacht voor lampen. Uh, ik ergerde mij een keer aan een bureaulamp met een veer die een beetje lammig uh, uh, werd. En toen had ik één systeem bedacht, ook gevraagd, toen nog een systeem. Dus ik, maar ik heb vijf nieuwe oplossingen bedacht voor uh, dat uh, evenwichtssysteem. Ja heb ik ook octrooien op. En dat is allemaal een beetje door uh, allerlei toestanden mislukt. Om dat via de officiële bedrijven op de markt te brengen. Maar dan nou ga ik zelf uh, met één balanssysteem. En, uh, of misschien alle twee wel. Want ik heb de octrooien weer teruggetrokken van, uh, van andere vindingen. Van die andere balanssystemen. Dus twee balanssystemen. Ga ik uh, zelf uh, lampen op de markt brengen. En wat is er bijzonder aan de lamp die je op de markt gaat brengen? Nou, heel simpel gezegd, de, de, als je de, een lamp hebt met een contragewicht en uh, de lampen die op de markt zijn, dan duw je de lamp omhoog. Dat gaat met een beetje moeite. Hoe langer de arm wordt, hoe moeilijker het gaat. En uh, mijn lampsysteem blaas je als het ware de lamp naar boven en uh, naar beneden dus. Mm -hmm. Dus het evenwicht is, zeg maar, perfect. En... Uh, maar dan ga ik dus een lamp maken op twee wieltjes naast elkaar en daartussen een as en daar op die as weer een arm met een accu als contragewicht en dan uh, aan het uiteinde een ledlampje uh, die, dus, die kan je dus door de kamer heen rollen ook zonder snoer ja. tien jaar geleden had ik dat nog niet voor mogelijk ja. en, uh, die staat in elke stand prachtig in evenwicht en dit lampje is, of deze lamp moet ik zeggen, die, die, die gaat op een concurrerende manier, voor een concurrerende prijs bedoel ik, in de markt gezet worden? Ja, nou, uiteindelijk wel, maar in het begin natuurlijk niet, want ik maak ze persoonlijk zelf. Maar behalve dan, dit is een heel, heel grappig lampje, dat, dat, daarom zeg ik ook plezier en eigenlijk vind ik grappig ook een heel belangrijk woord in de business. Het is ook een heel grappig ding. Maar ik kan ook gewoon normale lampen maken, wandlampen met een gewone arm met een contragewicht die ook uh, met dat perfecte evenwicht is uitgevoerd. Dus er uh, is dus, dus een heleboel. Eigenlijk is er een hele, heleboel werkgelegenheid ook uh, mee te uh, veroorzaken, want er is natuurlijk uh, ook meteen een wereldmarkt. Maar wat ik nog wel wil zeggen eigenlijk, dat is dat in Nederland het innovatiebeleid... Daar wil ik ook uitvinders en zoveel waarschuwen dat er een heleboel officiële en semi-officiële instanties zijn die een heleboel pretenderen, mm -hmm. maar die uiteindelijk toch uh, als beetje bij paaltje kon schrikken voor de, voor de consequenties dat ze hun nek uitsteken voor iets wat helemaal nieuw is. Uh, wat eigenlijk uh, een beetje te gek voor woorden is, zo, zo nieuw, de dat, dat pakken ze niet door of ze snappen het niet goed of ze weten niet hoe ze het moeten doen, dus dat, is, ja. dat is wat ik in tien jaar geleerd heb. Jij hebt uh, licht geslapen, zei je net in alle eerlijkheid. Ik zou je toch van harte aanbevelen om uh, het boek van Jim Stolzen uh, nog even te gaan lezen. Want ik denk dat jij er hele interessante dingen uit gaat halen... als het gaat om jouw product op de markt brengen... en uh, een originele manieren ervoor bedenken. Um, dus ik, ik, ik ga het niet helemaal herhalen, want dat zat nee. al in het eerste uur. Maar, maar een van de dingen is... Uh, hij vertelde over een, uh, een online schoenenwinkel... die uh, uh, op een gegeven moment... Heel erg geïnvesteerd hebben in hun, hun aftersales uh, en hun contact met de klanten. 0800 nummer gratis en wel goed bereikbaar. En de belt op een gegeven moment iemand op en die zegt nou toch ook een gedoe zeggen. Uh, Want ik heb honger en uh, door de telefoneren met jullie uh, uh, schiet me warme maaltijd erin. En toen heeft dat bedrijf heeft voor die man een pizza geregeld. Gewoon betaald en uh, nou, dat, dat bericht met over wat er gebeurt is 50.000 keer uh, getwitterd. Ja, ja, wat een ja, ja. enorme gratis reclame was. Nou goed, dat soort ideeën vind je allemaal in het boek van Jim Stolzen. Okay. Van, van harte aanbevolen en, uh, en uiteraard heel veel succes met je, met je bedrijf. Ja, oké. Okay. Leuk dat je wel, Herman. Bedankt hoor, dag. Dankjewel, dag. Mario, had ik jou straks ook niet aan de lijn? Uh, je had me niet aan de lijn, nee. Oh, maar dan... ik heb wel geprobeerd te bellen al. oké, oh, oké. Okay. Uh, okay. Dat ging eigenlijk over iets uh, wat al eerder gezegd was. Over ja. de groene energie met de bodybuilders, met de fitnessmensen. Ja, uh, en la, ik moet zeggen, later in het programma um, vond ik het ook uh, erg interessant worden. Ik heb uh, de radio even aangehad en toen hoorde ik een dame um, over de... Ja, dat is dan volgens mij, dat hoorde ik net in je verhaal uh, door mijn telefoontje, uh, waar, waar het om gaat dat mensen, uh, <laughs> mensen belangrijk worden in bedrijven. Dat is wat zij aangaf en waar ik eigenlijk op, op wilde reageren. Uh. Ik krijg het idee dat zij zei dat mensen het belangrijkste kapitaal zijn. En dat twintig jaar geleden de doel heel anders was. Dat we toen niet uh, eigenlijk gebreden was worden zoals die man daarvoor zei. Want dat kon ik wel heel goed in vinden namelijk. Mm -hmm. Ik geloof dat het bedrijf was wanneer het uh, afstapt van het heilige, het, het, het heiligste der heiligen, het kapitaal waar het om draait en de winst die gemaakt moet worden... Mm -hmm dat je dan uh, eens kan kijken of je inderdaad verandering krijgt of uh, je beetgenomen wordt door mensen die eigenlijk toch min of meer voor het zeggen hebben en waar niet veel mensen tussen komen. Ja. Dat was eigenlijk het tweede. Maar het eerste, mag ik daar op toe, ik weet niet of je daar ook in wil haken, ik weet ook niet precies wat, ik wil net maar een minuutje bellen, maar ik vind het een interessant programma het is leuk dat je je mening mag geven. Ja. Um, het eerste, ik ga, ik ga gewoon door op het eerste. Dat is leuk, dat je, dat je gewoon een beetje je mm. kwijt is, Het is verdomme. Het kapitaal. Zij zegt, twintig jaar geleden, uh, ik, weet niet, ik weet niet meer precies wat ze zei, maar ze beweerden dat, dat, dat het, uh, iets veranderd is. Ja, de technologie dat, De technologie maakt het nu mogelijk om, om met je klanten rechtstreeks te communiceren. Ja, ik wist nog niet dat het over de klanten ging. Ik wist ja. namelijk dat het uh, over uh, het, het personeel ging. Nee, het gaat, gaat natuurlijk ook over het personeel, maar het gaat natuurlijk ja, ook vooral okay. heel erg over de, de, de klanten. Hè. Want, ik vind het meer van hetzelfde. Het, eerlijk gezegd. Maar... Uiteindelijk doe je het om winst te maken en ik weet niet hoeveel of dat zij werkelijk zijn betrokken bij die man die de pizza heeft gekregen, want het blijkt dat je alleen maar aandacht hoeft. Ja, maar blijkbaar is aandacht nu een, een, echt een onderscheidend ding. Uh, kijk maar naar t mobile ja, daar hebben we het uur uitgebreid over gehad. Uh, die, die, dat, die, uh, dat zegt nog iets. Sorry. Ja, wat, wat is het? Dat zegt dus. nog iets over de maatschappij, dat zegt nog iets over de klanten. Over, uh, over het personeel. Zegt het eigenlijk dan ook wat? Klanten is allemaal personeel. En de maar. manier waarop het bedrijf daarmee omgaat. Dit is wat er, wat er uitkomt en wat vernieuwend is. En dat was er twintig jaar geleden nog niet. Dan hebben we nog steeds niet veel geleerd met z'n allen. En daar wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Kijk naar de televisie en ga eens kijken wat voor een psychologie of dat je over je heen gevalsd krijgt. Als je, als je kijkt naar de reclame, hè, dan word je gebonden. Nu voor het eerst wordt er een word een beetje gewoon aangegeven. Wij Nederlanders pikken gewoon alles. Dat is, dat is vreselijk. Maar hoezo, wat, hoezo, wat pikken wij allemaal dan? Nederland is lam. En televisie verlampt, commercialiteit verlampt. Ik geloof dat dat ook een beetje misschien wel is wat die man bedoelt. Het moet toch allemaal ook anders kunnen? Ja, maar de grote vraag is natuurlijk hoe dan? Ik bedoel, kijk, als je ja, kijkt naar bedrijfsleven. In bedrijfsleven zie je nu voorbeelden van, van, van, van, van start-ups... die het op een andere manier aanpakken en die er heel succesvol mee zijn. Dus dat, dat kan betekenen dat er een andere manier van zaken doen gaan ontstaan. Die weliswaar tot winst leidt, maar het niet meer als belangrijkste doel heeft. Maar dat, dat verandert inderdaad met de technologie. Dat verandert al twintig jaar met de technologie sinds het internet. Ja, maar het gaat wel hard nu, toch? Ja, maar dit heeft toch niks met technologie te maken? Je nou, de, reden, de, te de technologie maakt... Het enige, maakt... Wat je kan doen, het, sorry, het enige wat je kan doen is gebruik maken van die nieuwe technologie. En hoe wordt dat gedaan? Het, het is toch gewoon massa aanpakken? Het is constant massa aanpakken. Jawel, tuurlijk. Maar waarom moet je groeien? Wens is belangrijk. Nee, maar dat ontken ik ook niet. Het is belangrijk omdat je mag groeien. Nee, maar dat ontken ik niet. Maar, maar interessant is. Wacht even. Uh, de, de, interessant is natuurlijk de weg naartoe En daar hebben we het in het ISU vooral over gehad. De, de weg, weg naartoe dat is een filosofisch pad. Nou ja, maar met pra praktische kanten lijkt me. Ik bedoel een bedrijf wat alleen maar in geld geïnteresseerd Kom op, is. Er moet meer veranderen dan alleen maar de bedrijfsvoering. Maar wat dan? De maatschappij. En de manier waarop de mensen kijken naar wat ze aan het doen zijn. En wat er in werkelijkheid gebeurt. Ja, maar dan, dan, moet, je toch, besef, dan moet je toch wat duidelijker zijn. Want wat, wat is er dan mis met de manier waarop wij als maatschappij er naar kijken? Even kort graag. Nou, iedereen blijft gewoon doen wat hij wil en blijft maar klagen. Ja, ja, ja. En dit lost niks op. Oké. Okay, maar. Het bedrijfsleven lost niks op. Het is gewoon een zooitje en dan moet ik weer doen. Maar gaat best wel lekker hoor, ik zeggen, ik klaar niet. Oké, okay. dank voor deze afsluiting, Mario. Want wij zijn ja, bijna hoor. het einde gekomen dank van ik. deze uitzending van Casa Luna. Uh, dank voor het bellen en, uh, en nog een hele fijne nacht. Dankjewel. We zijn uh, uh, zover dat we het antwoordapparaat nog even in Ik bedoel, ik uh, voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna, Govert Frank hier. goedenacht. Uh, je hebt uh, auteur en milieudeskundige, uh, auteur moet ik zeggen, en milieukundige Guus Geurts te gast. Hij heeft een boek geschreven over de mondiale voedselvoorziening. En legt erin uit waarom het huidige systeem schadelijk is voor mens en milieu. En daarom niet houdbaar. Hij heeft veel gereisd, heeft uh, vele culturen bezocht en daar ook gegeten. Waar heeft hij nou het allerlekkerst gegeten? En waar wilde hij absoluut niet aan beginnen? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek, dag! We zijn het einde gekomen van twee uur Kaaseluna. Zometeen uh, Herbert Codé met De Nacht Opeen. Dank voor het luisteren. Nog een hele prettige nacht. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. CRV.